als het mag, dan trek ik mijn vraag gewoon weer in. Want weet je, waar bemoei ik me eigenlijk mee? Ik zeg altijd zo, ieder mens is een mens. Vind je Dus waarom zouden we dan verantwoording moeten afleggen? Neem nou bijvoorbeeld mijn nagels. Stel dat ik ze groen wil verven. En ik verf ze groen trouwens. En dat iemand mij vraagt waarom ik dat doe zeg ik dat ik dat mooi vind. Ik vind dat mooi, zeg ik dan. Dus als iemand rare vragen stelt over jou en mij, dan kun je dus twee dingen doen. Je kunt zeggen ja, het is waar, wij leven in zalige zonde. Of je komt gewoon met de waarheid en zegt... Ik zag een adembenemende vrouw in een hele bijzondere bar. Want daar dronk ik een glas op de start van het zalig nieuwjaar. Meteen een voorzet. En weldra was ik niet langer alleen. Want ik brak door met een adembenemend gedicht. In mijn zalige Amerikaans. Door mijn bronstige stem was ze snel al remmingen kwijt. Nu woont die adembenemende vrouw in mijn kamer, geschapen voor twee. Sally, ik denk niet dat dit gaat werken. Jij gaat me te veel afleiden. Afleiden? Wel nee, inspireren. Zij geeft me alle pikante details... van haar reuze schandalig bestaan... die ik zeker gebruik voor een smakelijk deel van mijn boek. Ik was op zoek in Berlijn naar een stuk sensatie... maar dankzij haar... Ze ontroerend is ook deze plechtige eet die ze zweert. Zij zit tijdens mijn werk als een muis in de hoek bij de schaar. Nu is mijn kamer een waar paradijs. Voor een reuze betaalbare prijs. Met mijn bijna onzichtbare adembenemende vrouw. Sally, ik kan het me gewoon niet veroorloven. Heb jij eigenlijk wel geld? Jazeker, zes Mark Oh god, alsjeblieft, Cliff. Voor een paar dagjes maar, alsjeblieft. Zo heeft een reuze doortastende vrouw... Uit een hele bedwelmende stad... Nu bijzonder behendig een plek in mijn kamer bezet. Ik dacht nog, zou jouw invasie van net een grap zijn. Maar wacht, ik heb maar een eenpersoonsbed...